5 uur het NOS-journaal. Renate Evers. Wereldwijd tekort aan leukemie-medicijn. Britse koningin voor staatsbezoek in Ierland en in één jaar nog nooit zoveel proefschriften geschreven. Een belangrijk medicijn voor de behandeling van acute leukemie... is wereldwijd niet of nauwelijks te krijgen. De vraag ernaar groeit sterk. Maar sinds januari zijn er problemen met de productie... waardoor in sommige ampullen van het middel kristallisatie optreedt. Het gaat om citarabine, dat al tientallen jaren wordt gebruikt... en waarvoor geen alternatief is. Acute leukemie kan in enkele dagen levensbedreigend worden. Jaarlijks krijgen 600 Nederlanders deze vorm van leukemie. Tot nu toe is er door het tekort aan citarabine in Nederland... nog geen behandeling uitgesteld, maar de vrees groeit dat als de productieproblemen aanhouden, dat wel zal gebeuren. De ziekenhuisapotheek van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de kwestie een brandbrief gestuurd. Het kabinet loopt ruim 250 miljoen euro achter op de voorgenomen bezuinigingen. Voor dit jaar is een bezuiniging opgenomen van 2,9 miljard euro. Maar volgens de Algemene Rekenkamer is daarvan 254 miljoen niet ingeboekt. Dat komt voor een deel door afrondingsverschillen, maar voor een deel is de verklaring dat maatregelen later worden ingevoerd. Zo is de verhoging van de BTW een half jaar uitgesteld en ook de verhoging van de assurantiebelasting ging later in. De Rekenkamer sluit niet uit dat het kabinet de bezuiniging dit jaar alsnog haalt. Omdat het kabinet ook de komende jaren veel wil bezuinigen gaat de Rekenkamer... Kamer de plannen op de voet volgen. De Tweede Kamer heeft afscheid genomen van André Rauwvoet. Hij verlaat de Kamer omdat hij meer aandacht wil besteden aan andere dingen. Rauwvoet heeft 17 jaar in de politiek gezeten, het grootste deel als lid van de Tweede Kamer, tot eind vorige maand als fractievoorzitter van de ChristenUnie. Van 2007 tot vorig jaar was hij vicepremier en minister voor Jeugd en Gezin. Kamervoorzitter Verbeet typeerde Rauwvoet als constructief, gedreven, integer en bescheiden. Ze noemde hem een man die overwinningen niet nadrukkelijk claimt, ook al heeft hij ze duidelijk behaald. Als fractievoorzitter wordt Rauvoet opgevolgd door Arie Slop en zijn kamerzetel wordt overgenomen door Carola Schouten. In Rotterdam heeft de politie 83 kippen in een huis gevonden. Buurtbewoners klaagden over stank en geluidsoverlast. Toen de politie ging kijken vonden ze de dieren... in een kruipruimte van de woning, die was ingericht als kippenren. Veel kippen waren er beroerd aan toe. In een schuur in de tuin was een keuken gebouwd... die werd gebruikt om de vogels te slachten en te bereiden. De dierenambulance heeft de kippen meegenomen. De Britse koningin Elizabeth is vanmiddag aangekomen in Ierland. Het is precies 100 jaar geleden dat haar grootvader koning George V Ierland bezocht. Dat maakte toen nog deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Kort voor de aankomst is een bom onschadelijk gemaakt. Die was verborgen in een bus in een dorp ten westen van Dublin. Noord-Ierse militanten hebben met aanslagen gedreigd tijdens het staatsbezoek. De koningin en Naman zijn vier dagen in Ierland. Ze bezoeken onder meer een monument voor de slachtoffers van de Ierse vrijheidsstrijd en de havenstad Cork. De leider van de Waalse socialisten, die Roepo, die gisteren werd benoemd tot formateur, gaat een nota opstellen en die moet de basis vormen voor onderhandelingen over een regeringsakkoord en een staatshervorming. Het is voor het eerst sinds de verkiezingen van juni dat in België een formateur is benoemd. De Waalse socialisten zijn een van de winnaars van de verkiezingen. Die Roepo is ook al pre-formateur geweest, maar diende zijn ontslag in toen het overleg mislukte. In Rotterdam is het grootste binnenvaartschip ter wereld gedoopt. De tanker Vorstenbos is 147 meter lang en bijna 23 meter breed. Het schip zit volgens de bouwer vol nieuwe techniek. Zoals een systeem waarmee het bij harde wind of hoge golven... precies op de juiste plek kan blijven. De Vorstenbos is het vlaggenschip van bunkerbedrijf WT in Rotterdam. Het grootste binnenvaartschip ter wereld gaat lading vervoeren... tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Vorig jaar zijn aan de Nederlandse universiteiten... meer proefschriften geschreven dan ooit. Uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de universiteiten... blijkt dat vorig jaar iets meer dan 3700 onderzoekers zijn gepromoveerd. Dat is 5 meer dan in 2009 en bijna 60 meer dan in 2000. Maar het aantal promotieonderzoeken gaat vanaf dit jaar waarschijnlijk fors omlaag... omdat het kabinet de geldkraan dichtdraait. Tijdens de periode Balkenende werd veel geld uit de aardgasopbrengsten besteed aan innovatie en onderzoek, maar het huidige kabinet stopt daarmee. Daardoor gaan er volgens de universiteiten de komende jaren 2800 banen van jonge onderzoekers verloren. Dat is zo'n 30 procent van het totaal. De Vereniging van Universiteiten vindt dat daarmee ook de kennis-economie gevaar loopt. Het weer vanavond wisselend bewolkt. In het noorden van het land kans op wat motregen. Morgen opnieuw vrij veel bewolking. In de middag kan in het oosten een bui vallen. Middagtemperatuur tussen 18 en 21 graden. Vanaf vrijdag warmer en meer ruimte voor de zon. AWB verkeersinformatie. Er staat in totaal 130 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. Er is veel vertraging op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Velpenbroek staat 12 kilometer file. Daar stond een auto in brand, die wordt nu geborgen. Verkeer richting Duitse grens en Arnhem kan beter omrijden... vanaf knooppunt Grijsoord via de A50 richting Nijmegen. Daarna over de A15 en A325 weer richting Arnhem. De A15-Europoort Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Bij de Botlektunnel zijn twee rijstroken dicht. Er zat 9 kilometer file. Elke file de andere kant op, richting Europoort verspijken 4 kilometer... Op de A16 van Breda naar Antwerpen staat in België tussen Meer en Loenhout zes kilometer vielen na een ongeluk met een vrachtwagen, maar de weg is weer vrij. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Haar muziek is compromisloos en waarachtig. Een hommage aan de Russische componiste Kalina Uzvolskaya, leerling van Shostakovich.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 Geef aan de Anja-actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Geef Nederland, geef. Rekening 50-50. Juist nu. Vroege Vogels TV. Vogelbescherming stemt toe in het afschieten van ganzen. Hoe is dat mogelijk? Unieke veenmol vreet volkstuinen kaal. Vosjes wagen zich voor het eerst buiten hun burcht en vreten vis. Te veel afval in het water, dus doe mee en verlos de zee. Vroege Vogels, vanavond om 5 uur al wacht bij de VARA op Nederland 2.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 8 over 5. goedemiddag. Geen Ryder Cup-golftoernooi in Nederland. Geen cadeau voor prinses Maxima op haar 40ste verjaardag. Wel een mooi geschenk voor Carla Bruni en het afscheid van een Rotterdamse wethouder. Dominique Schreier, want hij kan zich niet vinden in de plannen voor bezuinigingen in Rotterdam. Dat liet hij weten en dat leidde tot een vertrouwensbreuk met fractie en college. En uiteindelijk dus tot zijn ontslag. Goedemiddag meneer Schreier. Goedemiddag. En gisteren spraken we ook met u. Toen was u al bijna zover om er inderdaad mee op te houden. Wat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven? Nou, kijk, het belangrijkste is als je voor uh, zo'n opgave staat... als nu in Rotterdam om uh, ja, de bezuiniging op te vangen... rond werk en inkomen, uh, armoede en sociale werkvoorziening... dat je er echt achter moet staan... Uh, zelf om dat uit te voeren, maar dat je ook de, de, de mogelijkheden moet hebben... de ruimte moet hebben om dat, om dat ook uh, met goed fatsoen uit te kunnen voeren. En dat betekent daar voldoende budget voor, voldoende vertrouwen uh, in het college... en ook natuurlijk rugdekking van je, van je eigen politieke partij... om als je daar meer ruimte voor wil en daar ook gewoon echt krachtig... Uh, je punt wil maken in dat stadsbestuur, dat je daar ook uh, het vertrouwen geniet... dat je daarin steun krijgt. En, en dat kreeg u niet, want ik begrijp juist dat de fractie uh, het wel wil en u niet... Nou kijk, als er een conflict is dan uh, zie je altijd dat er, uh, dat er uh, als dat uitkomt dat dat pijnlijk is voor iedereen. En dat er uh, heel extreem in de verschillende standpunten wordt, uh, wordt nagekeken. Maar gelooft u mij, ik ga mijn positie niet op het spel zetten op het moment dat ik uh, voldoende rugdekking uh, voel. En dat, uh, dat was gewoon uh, niet voldoende aanwezig. Uh, van wie had u rugdekking willen hebben wat u niet heeft gekregen? Nou, we hebben dit weekend twee keer uitgebreid om tafel gezeten met fractiebestuur, met collega-wethouders en met het afdelingsbestuur. En uh, ja, gewoon uh, geen overeenstemming kunnen krijgen over de, over de strategie rondom die onderhandelingen in die, in die coalitie. En ook niet over de, de uitgangspunten van uh, wat is eigenlijk onze ondergrens. Uh, bij die onderhandelingen. En ja, dat is als je uh, heronderhandelingen krijgt... over een, uh, een grote financiële opgave... is dat wel cruciaal dat als je die coalitieonderhandelingen voert... Ja, dat je daar als PvdA-smandel echt op één lijn zit... Uh, want, want ja, die andere coalitiepartijen... Die, die, die, voelen, die voelen natuurlijk wel in dat soort situaties dat er ruimte is. Ja, en dan, dan krijg je natuurlijk een hele ingewikkelde uitkomst. En was u bang dat als u die bezuinigingen zou gaan uitvoeren... dat u dan vervolgens onderuit gehaald zou worden? Dat u het persoonlijk op uw brood zou krijgen? Ja, uiteraard. Aan de ene kant voelen dat je eigenlijk niet kan doen wat je vindt dat nodig is. En tegelijkertijd er ook maatschappelijk op aangesproken worden... dat het niet goed gaat en politiek op afgerekend worden. Op het moment dat mensen zeggen van... maar ja, je blijft niet binnen budget of... Kijk eens wat u nu allemaal kapot maakt in de samenleving. U vond het, Hoe kan u het gewoon van... politiek riskant? Ik vond het uh, politiek riskant. Ik uh, vond het persoonlijk uh, moeilijk uit te leggen. En ook moeilijk draagbaar om daar verantwoordelijkheid van te nemen. Omdat ik denk dat we te veel in deze stad uh, kapot gaan, gaan maken. Waar we later heel veel spijt van krijgen. En Job Cohen, de partijleider. Uh, u zei, nou misschien ga ik hem inderdaad wel even spreken vanavond. Uh, hè, dat zei u gisteren. Is dat nog gelukt gisteravond? Nee, hij, hij, hij schijnt mij wel gebeld te, te, te zullen... Gaan hebben, maar ik Mag heb er niks van holop. gehoord. Heeft u een gemiste oproep van Job Cohen? <laughs> ja, misschien wel. Ja. Het is erg druk telefoonverkeer geweest. En dan ja. ziet u uh, gemiste oproep Job Cohen, laat maar lopen. Uh, ja, ja. Zal ik het eens Echt nemen? waar? Nou, geen idee. Nee, ik denk dat ze landelijk bij de PvdA ook uh, uh, moeite hebben... om uh, ja, zich, uh, zich te bemoeien in dit uh, PvdA-drama in Rotterdam, om het zomaar te noemen. Dat ze dat toch ingewikkeld vinden, hoe dat, dat precies in elkaar zit. En dan doen ze dus, uh, niks. Uh, ik, ik denk dat ze uh, ja, de, de lokale afdeling dan hun eigen afweging laten maken in deze. Ja. Dus hij heeft u helemaal niet gebeld? Nee. En wat vindt u daarvan? Ja, nou goed, dat, dat is hun eigen afweging natuurlijk. Ja, maar uh, wat vindt u daarvan? Het is hun eigen afweging. Maar wat, wat, wat betekent dat voor u? Nou kijk, het belangrijkste is dat, dat uh, landelijk ook binnen de PvdA... wel nagedacht moet worden over de strategie die we in de partij voeren... om te laten zien wat er in de samenleving op het spel staat. En niet af te wachten tot het uh, kapot gaat. Maar met elkaar ook en uh, met allerlei organisaties, verenigingen... instellingen in het land een gezamenlijk bondgenootschap te maken... om uh, um, eigenlijk actie te gaan voeren richting dit, uh, dit rechtse kabinetbeleid. En dan gebeurt er um, zoiets in Rotterdam. Een ontzettend belangrijke stad van de Partij van de Arbeid. Uh, er zijn problemen. U zit in een moeilijk pakket. Ja. Job Cohen weet dat, de partijleider. En u hoort helemaal niks. Ja, ja, zo is het. Het ging ook allemaal wel erg snel hoor, dit weekend. Dus dat geef ik toe. Ach ja, dat, uh... <laughs> ja nee, ik ben, ik ben verbaasd. U niet? Uh, ja, het, het is zoals het is. En het belangrijkste is dat het gewoon doodzonde is. Dat we daar onderling niet uitgekomen zijn. En uh, ja, tegelijkertijd denk ik dat in meer steden dit gaat spelen. Dat PvdA-wethouders zich echt afvragen... hoe ver ze willen gaan om verantwoordelijkheid te dragen... voor uh, het doorvoeren van bezuinigingen... waar ze diep in hun hart niet achter staan. En waar ze op een gegeven moment ook van moeten zeggen... van hier moeten we geen politieke verantwoordelijkheid verdragen. Dus de dus problemen denk... in de partij zijn hiermee nog niet opgelost met uw vertrek? Um, nou, voor Rotterdam in ieder geval niet. Want de bezuinigingen moeten nog natuurlijk wel worden doorgevoerd... en ook worden beoordeeld door de Partij van de Arbeid in Rotterdam. Maar ik verwacht dat dit in veel meer steden gaat spelen... Kijk, Rotterdam heeft natuurlijk de grootste opgave van alle grote steden. Als, uh, de, de opgave bij ons is twee keer zo groot aan de onderkant van de arbeidsmarkt... als in de rest van Nederland. Dus als het in Den Haag regent, dan stormt het in Rotterdam. Maar in andere steden gaat dit, gaat dit ook spelen. De financiële taakstellingen en de sociale drama's die op de loer liggen. En, en, en uh, de dilemma's die dat voor de partijen van de arbeid betekent... Ja. Nou, ja. is dat de inhoudelijke kant? In Rotterdam hoor je ook wel mensen die zeggen... Uh, Schreier heeft het ook wel aan zichzelf te danken een beetje, want hij stelt collega's steeds voor verrassingen... door de pers op te zoeken en daar maak je geen vrienden mee. Zit er zoiets ook bij? Waren ze gewoon een beetje klaar met u? Ja, kijk, stijlverschillen heb je altijd. en Ik ben wat, wat offensief in mijn, uh, mijn stijl van besturen en, uh, en politiek bedrijven. Dus ja, daar, daar zijn natuurlijk verschillende opvattingen over. Ik denk ook dat het belangrijk is dat je, als je een opvatting hebt... dat je die ook krachtig uitdraagt... Um, maar hier ligt echt een inhoudelijk uh, thema ook aan de grondslag. Van, heb je voldoende vertrouwen in elkaar over de koers en over de strategie... hoe die bezuinigingen in te vullen? En, en ja, dan echt mijn persoonlijke afweging en ook politiek... dat dit te ver gaat en ook verder dan om verantwoordelijkheid voor te dragen. Er komen nog geen verkiezingen aan. In ieder geval uh, voor zover wij weten. Uh, nog niet. Uh, bent u een aankomend Kamerlid, als het aan u ligt? Poeh. Nou, ik, ik ben op dit moment bezig om... Uh, nou, flinke uitleg te geven in de media. En uh, uh, het is zo dat in Rotterdam het uh, normaal is dat je werkt voor je geld. Dus uh, als oud-wethouder zal ik uh, volgende week beginnen... om mijn eigen reïntegratie op te stellen. En dan Zoals misschien dat... wel Jobko hem bellen? Uh, en, ja, wie weet. Wie weet dat het er dan wel van komt. Uh, maar zou u het willen? Nou, ik ga, ik ga gewoon de komende, komende weken gewoon nadenken over mijn eigen toekomst. Ik ben uh, erg loyaal uh, aan die stad uh, uh, waar we met ons gezin wonen Rotterdam-Zuid al heel lang. Uh, dus uh, daar, uh, daar, zit, daar zit mijn hart heel duidelijk. Maar goed, op een andere manier dan in de afgelopen dertien uh, jaar dat ik natuurlijk bestuurlijk actief ben geweest. Dus uh, ik sluit niks uit. Meneer Schrij, Dominique Schrij, dank voor uw toelichting. Goedemiddag. In ieder geval geen afscheidsbloemen dus van de Landelijke partijtop voor Dominique Schreyer. Uh, voor Prinses Maxima vandaag ook geen cadeau. Ze is 40 jaar geworden, maar zoals het een Koninklijke Hoogheid betaamt... gaf ze een cadeau. Prinses Maxima lanceerde vandaag een nieuw initiatief. Kinderen maken muziek. Een nieuw fonds met geld voor projecten voor kinderen... die samen muziek willen maken. Over tien jaar moet het een begrip zijn. Een volle balzaal in Paleis Noordeinde, die de prinses vanochtend toezong... bij de jaarlijkse uitreiking van de Appeltjes van Oranje. Een prijs van het Oranjefonds waarvan de prinses en de prins van Oranje beschermbaar zijn. En hoewel ze jarig was en er werd gezongen, kreeg Maxima geen cadeau. Als je jarig bent, betekent dat meestal dat je cadeautjes krijgt van anderen. Maar ik wil het vandaag eens anders doen. Ik wil een cadeau geven aan mezelf. Aan mezelf, maar eigenlijk aan de kinderen in Nederland. Er komt een fonds met een startkapitaal van 400.000 euro... dat door het leven gaat onder de naam Kinderen maken muziek. Een programma met als doel dat zoveel mogelijk kinderen in Nederland... in aanraking kunnen komen met een muziekinstrument... en samen muziek kunnen maken. Los van het plezier dat kinderen kunnen beleven aan muziek... legde de prinsessen uit dat muziek ook veel opvoedkundige waarde heeft. Het stimuleert de verbeeldingskracht... En het vermogen zich in anderen te verplaatsen. Het leert kinderen te denken in symbolen. En het leert hen heel goed te luisteren. De bedoeling is dat nog dit jaar 25 tot 40 projecten starten... waaraan tenminste 100 kinderen per project meedoen. Voor de toekomst zijn de ambities nog veel groter. Nederland telt 1,4 miljoen kinderen tussen 8 en 14 jaar. Zou het niet fantastisch zijn als we binnen tien jaar alleen een kwart van al die kinderen kunnen bereiken. Directeur van het Oranje Fonds is Ronald van der Giezen. Hij mikte op grote bekendheid van kinderen maken muziek. Net als andere Oranje Fonds projecten zoals Nederland doet en Burendag. En daar is dus geld voor nodig. Er is nu vier ton. En uh, nou ja, het zou mooi zijn als dat groeit tot een miljoen of twee. Maar dat is het streven. Dat is het streven. En alles wat er, wat er wat erbij komt of wat er nu in zit... daar zijn we al geweldig mee geholpen. Kinderen maken muziek is er voor iedereen, maar vooral voor kinderen die daar anders het geld niet voor hebben... of om andere redenen nooit muziekles zouden krijgen. Alle initiatieven die uh, ideeën hebben over hoe je kinderen gezamenlijk muziek kunt laten maken... ook kinderen die dat anders niet zouden kunnen doen, die, die ben ik heel erg benieuwd naar. En hoe komen kinderen aan muziekinstrumenten? Dat is weer een heel andere vraag. Ja. Maar die heb je wel nodig om muziek ja, te je maken. My... Er zijn gelukkig heel veel vrije muziekinstrumenten in het land. Er zijn al diverse initiatieven om muziekinstrumenten in te zamelen. En wie weet dat we dat ook nog wel eens een keer wat grootschaliger gaan aanpakken. En als ook die hobbel genomen is, kan het zomaar zijn dat de verjaardagswens van prinses Maxima helemaal wordt vervuld. Ik hoop dat wij later aan deze dag zullen terugdenken als het begin van de vervulling van een droom. Alle kinderen maken muziek. Ja. Dank u wel, was dat in een verslag van Jeroen de Jager. Frankrijk is zwanger van de geruchten over Carla Bruni. Zelf heeft ze het verlossende woord nog niet gesproken... maar er zijn veel aanwijzingen voor. Verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Er staat in totaal 180 kilometer file. Er zijn twee lange files bij. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens... staat tussen Knoop het Grijshoord en Knoop het Velperbroek 12 kilometer... Er stond een auto in brand, die wordt nu geborgen. U kunt vanaf knoop het grijshoord omrijden via de A50 richting Nijmegen... en daarna over de A15 en A325 weer richting Arnhem. Op de A15 van Europort naar Rotterdam staat bij de Botlektunnel een file van 11 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht en dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Spijk in Gelderland hoopte in 2018 even het centrum van de internationale golfwereld te mogen zijn. Hier ligt een spiksplinternieuwe baan, The Dutch, speciaal ontworpen voor wedstrijden als The Ryder Cup. Maar helaas, vanmiddag werd bekend dat niet Nederland, maar Frankrijk over zeven jaar deze prestigieuze golfwedstrijd tussen de Verenigde Staten en Europa mag organiseren. Phil Helsby, directeur van The Dutch, goedemiddag. Waarom heeft u het niet gered? Wij hebben het niet gered. Ik denk dat het uh, de, de groot verschil met Frankrijk... dat was toch onze grootste concurrent. En uiteindelijk, het verschil is heel duidelijk te zien... de steun vanuit de uh, die overheid in Frankrijk is, uh, is aanzienlijk. En uh, op, dat, op dit moment in Nederland... ik denk dat dat niet uh, haalbaar is. Niet genoeg uh, geld? De, nou, gel, geld en... Ik denk dat uh, bij Nederland er is wel geld uh, gegarandeerd, maar dat is misschien iets te weinig en iets te laat. Uh, en, en zeker niet in de orde van wat, uh, wat Frankrijk heeft uh, uh, wel ingediend. Daar teken over heeft Nederland wel vanuit uh, het bedrijfsleven uh, behoorlijk wat garanties afgegeven. En dat is wel, uh, wel wat meer dan wat ik heb gezien van Frankrijk. Maar uh, helaas, helaas net niet genoeg. En dat met een baan die speciaal was ontworpen met het oog op de Ryder Cup. Ontworpen nou, door Colin Montgomery. Ja, maar de baan is aangelegd om uh, groot evenementen te organiseren. De Ryder Cup uh, was fantastisch geweest. Uh, omdat het geeft je een datum in de toekomst waar je naartoe kan werken. En dat is nou iets dat uh, wij zullen zeker uh, uh, andere toernooien naar ons toe halen. Misschien niet zo prestigieus zijn als een Rider Cup maar het is wel de bedoeling dat wij gaan gewoon door. De baan is, uh, is geweldig. De feedback dat wij krijgen over de baan is, is uh, absoluut uh, meer dan we hadden verwacht. En uh, de baan is eigenlijk pas zaterdag open gegaan. So we zijn echt in de, in de kinderschoenen. En er is een, een hele goede toekomst. Want Nog even voor de mensen die de Ryder Cup niet kennen. Een toernooi tussen Amerika en Europa. Elke twee jaar wordt dat ge georganiseerd om de beurt in Europa of in de Verenigde Staten. Wat, wat zou het belang zijn geweest van dit toernooi, mocht dat in Nederland zijn gehouden? Nou, het is de, de grootste golfevenement ter wereld. Het is ook de derde grootste sportevenement ter wereld. Uh, als je kijkt naar de exposure, ik denk dat uh, een Ryder Cup in Nederland... ...is iets dat uh, niet alleen voor golfers aantrekkelijk is, maar voor het land zelf. Dan zit je echt als land uh, in de spotlight. Uh, het is een, is een evenement die bereikt uh, ongeveer 2 twee, twee miljard mensen wereldwijd. Het wordt op tv uitgezonden in over 500 landen. En ik denk dat voor Nederland het was, uh, een fantastisch evenement was geweest. En golf is inmiddels al de derde grootste participatiesport in Nederland. Maar is het feit dat Nederland het niet mag organiseren... toch ook een beetje een bewijs dat Nederland nog niet meetelt... op het internationaal topniveau? Nou, ik denk dat het is zo dat um, als je kijkt naar evenementen van deze schaal... en je kijkt wat het zou kunnen betekenen voor een land... ik denk dat uh, uh, ja, in de toekomst... De regering moet daar meer gaan over nadenken, over hoe je überhaupt dit soort evenementen naar een land zoals Nederland moet halen. Um, en eventueel moet daar wel meer, uh, meer geld beschikbaar gemaakt worden. Omdat ik denk dat uh, in de lange termijn het, het levert ontzettend veel op. Alleen je moet wel vooraf uh, daarvoor uh, bereid zijn om te investeren. De investering en, uh, is in ieder geval gedaan via uw Inspijk, The Dutch. Klaar voor een groot toernooi, wellicht na 2018. Phil helspie, directeur van The Dutch, hartelijk dank. Dank je wel. Goeie terugreis. Dank je. Tot ziens. En dan gaan we naar Frankrijk. Er gingen al wat langer geruchten over Carla Bruni... de 43-jarige echtgenote van president Sarkozy. Maar ja, eh, nu lijkt het toch echt waar. Drie verschillende bronnen zeggen vandaag dat Carla Bruni zwanger is. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Frank, wie zijn dat die hun mond voorbij praten? Nou, niet tenminste, zijn de grootouders van de aanstaande baby. Er zijn drie verschillende bronnen inderdaad. Als eerste is er Paul Sarkozy, dat is de vader van Nicolas Sarkozy. Het probleem is een beetje dat de vader een beetje apart figuur is. Staat bekend als kunstenaar tegenwoordig, ook als vroeger zakenman. Maar nu kunstenaar, niet helemaal meer op goede voet staat hij ook met zoon Sarkozy. Maar hij heeft gezegd, ik ben zo blij dat ik een klein kind krijg. Oh, is een, dat is ja, wel gemeen om dat te zeggen. Zeker als de officiële ouders het toch niet bekend hebben Precies. gemaakt. Maar hij was niet alleen, Marisa Bruni was er ook nog de moeder van de moeder van de baby, dus de moeder van Carla Bruni. Inderdaad, zij zou tijdens een familiebijeenkomst in Turijn in Italië, want Carla Bruni is van Italiaanse afkomst, zou ze dit bekend hebben gemaakt dat ze oma wordt, dat ze opnieuw oma wordt, kan ik zelf zeggen. Dat meldt de Italiaanse krant La Stampa tenminste. Nou, en dan is er nog een derde bron uh, die zit niet in de familie, maar wel dichtbij: Bernadette Chirac... De vrouw van de vorige president van Frankrijk, Jacques Chirac, van Bernadette... is bekend dat ze erg close is met Carla Bruni en Nicolas Sarkozy zelf. En zij, heeft, uh, zij werd erover ondervraagd vandaag door de pers. En zij zei, zei dat ze het heel erg leuk vindt dat er weer eens een baby geboren werd op het Elysee. Maar toen zei ze, oh, laat me met rust, want ik kan de bekendmaking toch niet doen. Oh nee, en, en bij deze dus gedaan. Kan je al wat zien aan Carla Bruni? Men zegt van wel... Maar het is nog pril. Als het waar is, Jij is het heel het erg dus. pril. Nou ja, kijk, uh, ze verbergt het goed, laten we het zo zeggen. Een kort geleden heeft ze een interview gegeven aan een populaire Franse krant, Le Parisien. Toen werd ze daar ook over ondervraagd en toen zei Carla Bruni zelf... ik wil daar niets over zeggen. Ze is wel vijf keer op de foto gegaan in die krant... en elke foto was ze als volgt te zien met haar handen gekruist voor haar buik... en een hele lange sjaal naar beneden hangend, zodat ook echt helemaal niets te zien was. Dat leek er een beetje op alsof ze iets te verbergen had. De laatste foto's die we van haar zien... is er een lichte ronding te zien onder haar blouse. Maar dat is wel vaker zo geweest. Ze verschijnen eigenlijk aan de lopende band foto's van Carla Bruni... al zeker een jaar, waarop zogenaamd een ronding te zien zou zijn... bij haar buik. Ja, zeg, en de baby, stel dat dit dus allemaal klopt... komt die dan midden in de verkiezingscampagne? Ja. Uh, de verwachting is volgens de Franse Roddelpers... dat oktober-november de uitgerekende datum zal vallen. Zo beetje, En dat is inderdaad ja, uh, in de verkiezingscampagne officieel. Maar daar heeft het natuurlijk niets mee te maken. Zeggen medewerkers op het Elysee, die off-the-record wel willen zeggen... dat is het presidentieel paleis het Elysee. Zij zeggen off-the-record van... ja, er is sprake van een zwangerschap, maar dat kunnen we nog niet naar buiten brengen. Maar wacht dat even, wordt met oktober? Ten... Dan, dan zou ze al vijf maanden zijn nu. Als ik even heel snel uitreken, ja. oktober is de tiende maand, negen maanden zwanger, in uh, februari dus gebeurt. dan is februari, het nu ongeveer ja. drie, vier maanden. Oh ja, oké. Okay. Nou ja, ja nee, ik zit een beetje fout. Goed, <laughs> um, zeg, en als hij verliest uh, bij de campagne, dan uh, heeft hij wel een mooie reden, hè? meer tijd voor zijn jonge gezin. Nou ja, de, de cynici zeggen dat. Hè. De, de, de cynici zeggen, dit is een campagne-stunt... om te laten zien dat hij ook nog vader kan worden... en toch een gezinsman is ook. En aan de andere kant wordt ook wel gezegd... als hij nou niet meer mee wil doen straks... omdat hij weet dat hij toch gaat verliezen Nicolas Sarkozy... dan kan hij het op het gezin gooien en zeggen... ik wil me bezighouden met mijn gezin. Frank Renoud, wij wachten op officiële mededelingen... van het kantoor van de president. Frank Renoud, vanuit Parijs. Het staat genoteerd, een geboorte in het najaar. Vanmiddag was er een officiële doop in Rotterdam. De Vorstenbos, 147 meter lang, bijna 23 meter breed. En het schip vervoert 13.000 ton brandstof. Het grootste binnenvaartschip ter wereld in Rotterdam. En Joris van der Kirikhoff is erbij. Ging die doop, Joris, gepaard met de traditionele fles champagne. Ja, met fles champagne en uh, met uh, de, de, de, de, de traditionele manier van spreken uh, daarbij. Uh, uw moeder was erbij, uw kind was erbij en u zelf was erbij. Het touwtje laten zwieren. En dan uh, gaat de fles champagne vanzelf tegen uh, de boot aan. 143, 147 meter uh, hier vandaan. Want we staan nu helemaal ja. aan de andere kant, uh, meneer Groenewold. Uh, die trots die is niet meer uit uw ogen uh, verdwenen de afgelopen uh, anderhalf uur. Nee, dat, dat klopt. We hebben hier vier jaar lang aan gewerkt... met een gemiddelde, denk ik, 500 mensen in totaal. En uh, ik heb vandaag de eer dat ik uh, het schip uh, over mag dragen van de werf. Ja, en dan, uh, dan voel je je wel trots. En wat worden we daar in Nederland wijzer van, van zo'n groot schip? Nou, ik denk dat voor Nederland een innovatieve stap is... ook weer in de scheepvaart en zeker in de binnenvaart... op duurzaamheid, efficiëntie, uh, alles wat, daar, wat daarbij komt, veiligheid vooral. Die lengte, dat het de grootste is en de, breed, nee, de breedste niet... Hè, want die anderen zijn ook al zo breed... want dat is precies afgemeten aan de sluizen waar het heen kan. Maar dat het de langste is, is dat van belang... omdat je dan een beetje stoer kunt zijn... of heeft het ook nog een, een, een rol, is het ook nog van nut? Nou, het is zeker geen wapenwetlooprace. Uh, uh, het, uh, het is een vraag van onze klanten, onze grote medes op wereldwijd niveau. De vraag naar brandstoffen en het aan boord te leveren van grote zeeschepen wordt alleen, maar, uh, wordt alleen maar belangrijker. Want u vaart met dit schip van de ene haven naar de andere haven en gaat dan heel snel schepen bevoorraden. Dat klopt. Wij, uh, wij laden op een uh, bepaalde locatie en dan gaan we afhankelijk van waar het in één keer gelost moet worden: aan boord van zeeschepen. Of naar Antwerpen of naar uh, Rotterdam of we gaan naar Amsterdam. Dank u wel.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 De leider van de Waalse socialisten Di Rupo, die gisteren werd benoemd tot formateur, gaat een nota opstellen. En die moet de basis vormen voor onderhandelingen over een regeringsakkoord en een staatshervorming. Het is voor het eerst sinds de verkiezingen van juni dat in België een formateur is benoemd. De vrouw van oud-president Mubarak van Egypte komt op borgtocht vrij. Ze wordt verdacht van corruptie en zelfverrijking, net als haar man. Die komt niet vrij en ligt in een ziekenhuis in Sharm el-Sheikh. Hij zou onder meer geweld hebben gebruikt tegen betogers die zijn aftreden eisten. Vorig jaar is aan de Nederlandse universiteiten... een recordaantal onderzoekers gepromoveerd. Volgens cijfers van de NOS waren het iets meer dan 3.700. Dat is bijna 60 meer dan in 2000. Het aantal promotieonderzoeken gaat vanaf dit jaar... waarschijnlijk voor ze omlaag, omdat er minder geld beschikbaar is. En in Rotterdam heeft de politie 83 kippen ontdekt in de kruipruimte van hun huis. Veel kippen waren er slecht aan toe. In de schuur was een keuken gebouwd en die werd gebruikt om de dieren te slachten en te bereiden. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Willemijn Hubert. De zon piepte af en toe nog wat tussendoor, met name in het midden en zuiden van het land. In het noordoosten is er soms nog wat lichte motregen, maar het merendeel bereikt de grond niet. Vannacht blijft het overal zo goed als droog en klaart het af en toe wat op. Plaatselijk kan het licht nevelig worden of ontstaat er laaghangende bewolking. De wind draait naar het westen tot zuidwesten en neemt af naar zwak tot matig... en de minimumtemperatuur ligt rond 11 graden. Morgen is er wat meer zon dan vandaag, maar ook dan overheerst de bewolking. Het wordt zo'n 18 tot 21 graden en de zuidwestenwind trekt iets aan... wordt matig en op de wadden vrij krachtig, kracht 5. De vooruitzichten zijn gunstig, elke dag wat meer zon en de temperatuur die loopt ook steeds meer op awb Verkeersinformatie. Het is op veel plaatsen niet drukker dan normaal op dinsdag. Er staat in totaal 180 kilometer file. De meeste file staan in het midden van het land. Een lange file op de A12, Utrecht richting Duitse grens, tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Velperbroek, staat 9 kilometer. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Daar stond een auto in brand. De A15 Europoort Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Bij de Botlektunnel zijn twee rijstroken dicht. Er staat 11 kilometer file. De andere kant op op de A15, richting Europoort, staat voor Spijken Nisse 6 kilometer. Op de A16 van Breda naar Antwerpen staat in België een file tussen Meer en Doenhout, 6 kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. De Maagd Marino van Yves Petrie. Winnaar van de Libris Literatuurprijs 2011. Een schokkend boek met een extreem onderwerp.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 Staat te wachten tot de enorme presentatie binnen oh, is. die smoes gaat dat niet meer op. Supersnel grote bestanden downloaden. Kies nu Office Basis van Ziggo Zakelijk. Het alles in één pakket voor ondernemers. Met telefonie, televisie en breedband internet tot wel 120 mb. Stap nu over en krijg tot vier maanden gratis. Kijk op sigozakelijk.nl. En de zaak staat. Lang leven de ondernemer.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 6 over half 6, goedemiddag. Minister Verhagen van Economische Zaken ziet geen enkel bezwaar meer... voor het opslaan van aardgas onder het Bergermeer in Noord-Holland. De Kamer wilde graag extra onderzoek naar de gevolgen voor de omgeving. Maar volgens Verhagen hebben die onderzoeks, onderzoeken niets nieuws aan het licht gebracht. Die onderzoeken, die nader onderzoeken die ik uh, had toegezegd... die uh, gaven geen enkele aanleiding om uh, terug te komen op de eerdere besluit... om bergen uh, beschikbaar te stellen voor de gasopslag... Uh, en ik heb dat ook aan de Kamer gemeld... dat uh, juist ook de zorgvuldigheid die ik aan de ene kant wilde betrachten... dat die niet de besluitvorming als zodanig in de weg zou mogen staan. Maar nu zegt de Kamer ja, inderdaad, onderzoek aan het KNMI uh, is inderdaad gedaan. Maar we hebben zo weinig tijd gehad om dat nog te bekijken. Had u de Kamer niet iets meer tijd kunnen gunnen nog om even het rapport goed door te nemen? Dit gaf geen nieuwe informatie ten opzichte van de eerdere onderzoeken die al naar de Kamer gegaan waren. Uh, dus op dat punt... Uh, uh, toen ik dat ook meldde aan de Kamer op, uh, in april uh, jongsleden, 18 april, is er verder niet meer gereageerd door de Kamer. Uh, dus als men dat uh, per se niet gewild had, had men 18 april moeten zeggen, ja wij willen toch niet dat u een besluit neemt vooral u met de Kamer erover spreekt. Integendeel, op basis van hetgeen gewisseld was, kon ik ervan uitgaan dat indien er geen nieuwe informatie uit dat laatste onderzoek kwam, dat ik dan tot deze besluit uh, kon komen. Nou zeggen de inwoners van ja, zie nou wel, dat besluit wordt weer heel snel genomen. Die zijn nog steeds bang dat hun huis begint te schudden, ze het ja. pompen begint. Uh, juist op dat punt uh, geven de onderzoeken dus geen aanleiding tot extra, uh, uh, extra maatregelen of extra zorgen. Het is zo dat uh, nu de besluiten ook zes weken ter inzage liggen, ook voor, uh, voor de uh, belanghebbenden. En uh, die kunnen ook tegen de besluitvorming een normale beroepsprocedure via de Raad van State instellen. Wel kreeg de minister veel tegenstand in de Kamer. De PvdA, de PVV en de Partij voor de Dieren... vinden dat de minister niet genoeg onderzoek heeft gedaan... en dat het besluit toch te vroeg is genomen. Alwin Hietbrink, verantwoordelijke wethouder voor de gemeente Bergen. Goedemiddag. Goedemiddag. De minister zegt u hebt zes weken de gelegenheid... om de besluiten in te zien en een beroep aan te tekenen. Gaat u dat doen? Nou, wij gaan dat zeker doen. Uh, maar u moet zich realiseren dat dit gaat uh, om een zogenaamd project van nationaal belang. En uh, dat het maar de vraag is of wij als gemeente überhaupt nog bezwaar mogen maken. Omdat uh, de hele procedure valt onder de crisis- en herstelwet. En het er sterk op lijkt dat wij als gemeente geen uh, beroepsmogelijkheden meer hebben. We gaan dat zeker proberen, maar de vraag is of dat nog effect kan hebben. Ja, want de minister kreeg weliswaar flinke tegenstand. Blijf standvastig in de Kamer. Is daarmee alle hoop nu verloren voor uw gemeente? Nee hoor, want ik heb begrepen dat er morgen een uh, spoeddebat uh, plaatsvindt. Dat lijkt me ook meer dan uh, terecht, want uh, de minister draait wel een beetje om de hete brei heen. Uh, hij heeft toegezegd aan de Kamer om geen onomkeerbare besluiten te nemen... tot de uitkomsten van dat aanvullend onderzoek bekend uh, waren. Uh, nou, dat, uh, dat heeft hij niet gedaan. Sterker nog, hij heeft die besluiten genomen voordat de uitkomsten überhaupt bekend waren... En daarmee uh, neemt hij de zorgen van zowel de inwoners van Bergen als de Tweede Kamer niet erg serieus. Maar op welk punt vindt u dan dat de minister daar omheen draait? Nou kijk, als, u, als hij nu aangeeft, uh, u liet me net uh, een uh, opmerking horen van minister Verhagen, dat er geen nieuwe informatie is, dan moet u zich voorstellen dat in 2008 ook onderzoek is gedaan naar de veiligheid. Uh, toen was de conclusie uh, uit het milieueffectrapport dat er vrijwel nooit schade kon optreden en dat als er een aardbeving zou optreden van 3,9 op de schaal van Richter... dat vergelijkbaar zou zijn met de trilling die je voelt als er een vrachtauto voorbij rijdt. Uit het onderzoek van TNO-KMU komt nu uh, naar voren... dat als er uh, zo'n aardbeving optreedt, 50% van de huizen schade kan oplopen en dat er zelfs schoorstenen naar beneden kunnen komen. Het lijkt me dat er dan toch wel sprake is van nieuwe informatie... en alle reden om nog eens goed met elkaar van gedachten te wisselen... en niet alleen maar door te gaan in de procedure, zoals de minister nu voorstelt. Maar is het dan echt een nieuw argument wat op tafel kan worden gelegd? Nou kijk, de, de reden dat dat aanvullend onderzoek is gedaan... is dat wij bij de Tweede Kamer onder de aandacht hebben gebracht... dat wij uh, zorgen hebben over de veiligheid. Daarom zijn we ook altijd tegen geweest als gemeente Bergen. En die zorgen zijn serieus genomen door de Tweede Kamer. Daarom uh, hebben ze om dat aanvullend onderzoek uh, gevraagd... En het is dan goed volgens mij, voordat het definitief de procedure ingaat... want dan kun je eigenlijk niks meer, ook niet als Tweede Kamer... om nog eens met elkaar van gedachten te wisselen over de uitkomsten van dat onderzoek. Ja, u hebt nog hoop dat En die ruimte wordt nu niet geboden door de minister. En het is natuurlijk een goede vraag, maar die moet eigenlijk aan de minister worden gesteld... waarom, waarom hij die ruimte niet wil bieden. Want aast is er niet bij. Um, uh, als het project doorgaat in de planning zoals hij nu uh, op papier staat... dan uh, is de gasopslag in 2016 operationeel... En de minister heeft altijd gezegd dat die gasopslag bedoeld is om in 2020, 2025, uh, de tekortschietende gasvoorraad voor piekvraag op te vangen. Dus er is alle tijd om daar dan eens rustig met elkaar over van gedachten te wisselen. En het is heel onduidelijk waarom die minister nu zoveel haast maakt. Ja, wat, wat denkt u dat daarachter zit? Nou, kijk, we hebben altijd gezegd: dat kunnen we eigenlijk maar één argument uh, verzinnen, uh, dat is dat er in 2009 al contracten zijn getekend voor het leveren van zogenaamd kussengas. Dat is zeg maar gas dat wordt geïnjecteerd in het veld en wat niet verhandeld wordt. Dat is een enorme hoeveelheid gas uh, met een waarde van ongeveer 600, 700 miljoen euro. Daar liggen contracten onder, ongetwijfeld ook met termijnen. En wij denken dat die termijnen ertoe leiden dat het ministerie voortdurend zoveel haast uh, moet maken... waardoor ze de zorgvuldigheid uit het oog uh, verliezen... We hebben gevraag, uh, gevraagd om die overeenkomsten in te mogen zien. Uh, dat wordt ons niet toegestaan, dus uh, ik kan dat verder niet staven. Maar uh, uh, als het niet anders kan, hè, de Tweede Kamer krijgt het nu wel ter inzage. Ook een toezegging van de minister. Maar ook dat is nog steeds niet gebeurd. En dat is toch een merkwaardige gang van zaken. Nu heeft de Tweede Kamer te horen gekregen dat ze dat volgende week mogen inzien. Maar dan is de procedure natuurlijk al een stap verder. En dan ligt het feitelijk onder de rechter en staat ook de Tweede Kamer buitenspel. Het debat is bijna nog niet helemaal ten einde. Alwin Hietbrink, wethouder van de gemeente Berg, Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Bij het Trinity College in Dublin is de Britse koningin Elizabeth op bezoek. Het is de eerste dag van haar staatsbezoek aan Ierland. En het is voor het eerst in een eeuw dat een Brits staatshoofd in Ierland ontvangen wordt. Bij Trinity College is ook Sophia Millington Ward. Zij werkt als wetenschappelijk onderzoeker daar. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Heeft u de koningin zelf nog kunnen zien? Nee, ik heb goed mijn best gedaan om, toch, uh, om haar toch te zien te krijgen. Maar helaas is dat niet gelukt. Want... Uh... Het is heel moeilijk om dicht bij haar te komen hier. Is er veel belangstelling voor? Heel veel belangstelling. Ik werk hier in een laboratorium... en we zitten allemaal voor de, voor de computers... te kijken naar, uh, naar de live opname van, uh, van haar. Er uh, is heel veel belangstelling daar. En ja. als, u, als u naar buiten keek... kon u niks zien van alles wat er gebeurde? Nee, ik kijk uit het raam nu. Ik zie heel veel uh, uh, mensen. Het hek is dicht. Je kan niet naar, naar binnen uh, in Trinity op het moment. Uh, je kan nog wel naar buiten... Uh, er, is, uh, er is, heel veel bewaking en uh, mensen, ja, heel veel mensen, maar nee, er is niks te zien. En er is veel belangstelling. Betekent dat ook dat, dat veel Ieren blij zijn met haar komst? Ja, ik denk het wel. Het is, uh, het is een heel belangrijke stap, denk ik. Uh, om onze geschiedenis, die, uh, die, die ja, we zijn natuurlijk, uh, om onze geschiedenis achter ons te, achter ons te zetten. Want dat kan echt met, met dit bezoek gebeuren, denkt u? Nou, het is een stap. We zijn natuurlijk pas sinds 1922 onafhankelijk van uh, Engeland. Dus um, ja, er is nog wel uh, een heel klein beetje... een kleine minoriteit van kwaad bloed in, uh, in Ierland. Heel klein. Maar ik denk dat dit een belangrijke stap is... om dat uh, echt achter ons te zetten. Want ja. wat merkt u als er in uw omgeving... over Groot-Brittannië wordt gesproken? Wat, wat, wat hoort u dan voor sentimenten? Mensen zijn echt positief over Groot-Brittannië. Ja, um, we hebben hele, de grootste buitenlandse groep in Ierland is uit Engeland. En in Engeland is uh, een van de grootste groepen Iers. We hebben een hele sterke band. Ja, ze is nu bij Trinity College. Um, de komende dagen is ze ook nog in Ierland. Gaat u dat ook volgen? Of was het vooral omdat ze hier nu bij u in de buurt is? Nee, dat ga ik ook volgen. Ja hoor. Ja. Ja. Sophia Millington-Word vanuit Dublin. Ik dank u wel voor uw verslag. Dag. Straks alle details over Frankrijk... dat zich opwint over de behandeling van IMF-baas Straarskaan. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik van luxe hotel suite naar een cel in de beruchte gevangenis op Rikers Island. Een forse overgang is het voor de baas van het IMF Dominique Strauss-Kahn. Afgelopen nacht verscheen hij voor de rechter ongeschoren, zichtbaar vermoeid. Alles was op televisie te volgen en dat wekte woede van veel Fransen. Vooral bij zijn partijgenoten van de socialistische partij. Voorzitter Martine Aubry bijvoorbeeld heeft geen goed woord over voor de handelwijze van de Amerikanen. J'aimerais qu'on respecte cette jeune femme, j'aimerais qu'on respecte la présomption d'innocence. J'ai mmh. été très choquée des images. Euh, voilà, Nous sommes dans un pays, heureusement en France, depuis la loi Guigou de 2000, où on ne peut pas montrer quelqu'un de menotté, on ne peut pas humilier, on ne peut pas euh, dégrader quelqu'un qui n'est pas encore jugé. Natuurlijk wil ik dat er niet gesold wordt met de jonge vrouw die Strauss Kahn heeft beschuldigd, zegt Aubry. Maar ik was geschokt toen ik de beelden van Strauss Kahn zag. In Frankrijk mogen we gelukkig geen verdachten geboeid laten zien. Mensen die nog niet zijn berecht, mogen we niet vernederen. We weten nog steeds niet de versie van de Dominique Strauss Kahn is. Zijn advocaten gaan hebben aan exprimeren de verdediging. Dat is voorzitter. Ik denk dat we de moeten wachten. En dat is voorzitter. Deze images zijn niet alleen onsupportabel, zijn... maar ik denk dat ze de op een moment van een procedure die. die, die, die, die, die, die Strauss-Kahn heeft nog altijd niet zijn versie kunnen geven, al de Saubry. Zijn advocaten moeten nu hun strategie uitleggen en daar moeten we op wachten. En daarom hadden ze ook deze onverdraaglijke en vernederende beelden niet mogen uitzenden. Ook in de straten van Parijs is alleen maar afkeuring te horen over de wijze waarop de Amerikanen strauss aan de wereld laten zien. Chokant. Voilà, het is alles wat ik Ik choquant. Schokkend, dat is alles wat ik ervan wil zeggen. Schokkend, zegt een vrouw. Een man uit België wijt de ontluisterende beelden aan het Amerikaanse systeem. Het is vooral zo schokkend omdat hij president kon worden, zegt hij. Het is het Amerikaanse systeem. En we zien de. de. de. de. de. Ze de. de. de. de. de. de. hier in Frankrijk de. de. de. de. de. de. de. de. de. de. de. de. de. de. de. de. de. de. de. de. de. De Franse oud-minister van cultuur, Jack Lang, spreekt op televisie van een lynch-partij die afschuw heeft gewekt. Maar ik kan niet ja, lang is woedend dat strauss op een dergelijke manier wordt neergezet zonder de kansen krijgen zich te verdedigen. En niet alleen de Fransen zijn geschokt over de behandeling. De Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker, hoofd van de Eurogroep in de Europese Commissie, staat na de vergadering over financiële steun aan Griekenland stil bij de arrestatie. Maar hij is een goede vriend van mij. Dus ik niet de foto's die ik op de tv this morning. Het was diep, sad en dramatic. Ja, Jonker is ontdaan over wat hij heeft gezien. strauss is een goede vriend van hem. En het uh, maakt hem verdrietig om hem zo te zien. Advocaat Bart Stapert kent het rechtssysteem in de Verenigde Staten goed. Hij komt er regelmatig om cliënten te verdedigen. Meneer Stapert, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, die verontwaardiging die we horen van uh, Belgische, Luxemburgse en vanzelfsprekend Franse mensen. Uh, geldt hier, maar in, het is normaal in de Verenigde Staten, toch? Ja. Uh, zeker normaal. Nou is het ook zo natuurlijk dat er normaal gesproken niet zoveel camera's uh, bij zijn. Maar uh, dat de, uh, dit soort procedures openbaar is. En dus voor iedereen toegankelijk. En ook voor de pers. Uh, is, uh, is volstrekt normaal. Ja. Wat, wat onderscheidt toch deze zaak van de normale zaken? Nou ja, Het is natuurlijk een, een, een, een zeer uh, hoog geprofileerd iemand. Uh, waardoor denk ik ja, het contrast van het, het letterlijk vanuit first class van uh, het vliegtuig... naar Rikers Island te, te worden gebracht. Dat contrast, dat uh, uh, brengt denk ik wel wat extra aandacht met zich mee. Uh, daarnaast is het... Ja, er zijn natuurlijk volgens mij voor iedereen heel veel vraagtekens... van wat is er nou precies gebeurd? Uh, uh, hoe zou een, een man in zo'n positie nou zoiets uh, kunnen doen? Misschien is ook wel een vraag. Uh, ja, dat, dat soort dingen, dat houdt mensen bezig. Uh, een, een, een, een, iemand met veel macht... En uh, die toch seksueel in de problemen komt. Nou ja, daar zitten we natuurlijk. Uh, uh, daar hebben we nog wel wat voorbeelden van. Dus ik denk dat dat al met al een enorme ja, mix van een enorme aandacht met zich meebrengt. En daar staat hij uh, middenin. Ja. Hij wilde op Borgtocht vrijkomen. Wat ook een normaal verzoek is voor advocaten namens hun cliënt. Vindt u het een verrassing dat de rechter daartegen was? Uh, nou... In zekere zin niet normaal gesproken zou dat uh, volgens mij voor, voor iedereen die kan vluchten uh, uh, toch wel normaal zijn dat, uh, dat je uh, uh, niet op borgtocht vrijkomt. En uh, ja, in dit geval is het wel bijzonder omdat het natuurlijk wel duidelijk is dat hij zich wil verdedigen en dat hij uh, uh, weer terugkomt naar de rechtbank. En dat is uiteindelijk het doel van de borg. Dat je terugkomt uh, bij de rechtbank om uh, de procedures te volgen. En uh, ja... In die zin is het wel verrassend dat hij uh, niet, uh, niet op Borgtocht is vrijgekomen. Ja, is het mogelijk dat de rechter ook vanwege die media-aandacht een punt wil maken... door deze nou, man gewoon naar Rikers ja, Island te sturen? Ja, misschien wel. Ja, misschien wel. Dat zou heel goed kunnen. Uh, dat uh, dat ja. hij uh, Mijn, mijn excuses ik krijg even de kinderen achter me. Geen probleem. Uh, uh, het zou heel goed kunnen dat, uh, dat de rechter om die reden... Uh, een, een, een extra ja, harde lijn wilde, wilde trekken... Uh, maar ja, aan de andere kant zijn de aanklachten ook wel serieus. En ik denk ook dat er uh, op de een of andere manier toch voldoende reden is om aan te nemen dat er hier wel iets gebeurd is. Anders zou men denk ik dit risico niet willen nemen. Ja, maar als er een extra harde lijn wordt getrokken, zoals u suggereert, kun je dan ook die lijn doortrekken en zeggen van krijgt hij wel een eerlijk proces? Ja... Ik, uh, ik, ik, ik ben daar in eerste instantie niet zo bang voor om eerlijk te zijn. Ik denk uh, dat er nog uh, uitgebreide mogelijkheid zal zijn voor Strakskaan om, om zijn kant van de zaak uh, te belichten. Hij zit wel in een soort duivels dilemma. Omdat de enige manier waarop je hier uit kan komen is uiteindelijk de volle procedure ingaan. En dat is in, het, in de Verenigde Staten volstrekt in de openbaarheid alle details naar buiten uh, uh, lange hoorzittingen, waar alle getuigen die ook maar iets over deze kwestie te zeggen hebben, uitgebreid aan de tand moeten worden gevoeld. En op het moment dat, je, uh, dat hij niet op borst wordt vrijgelaten, zal hij dat allemaal moeten afwachten in, uh, in de gevangenis. En dat is wel heel erg, heel erg lastig, denk ik, in dit geval. Uh, maar of het of de procedure in zijn geheel niet eerlijk zal zijn, ja dat, dat, dat ben ja, ik. Ja, ik denk dat het wel eerlijk zal zijn. Ja, gisteren was de voorgeleiding. Vrijdag is de volgende stap een grand jury. Uh, een, een zitting. Wat, wat moeten we daarvan verwachten? Nou, in, in de in de VS is het zo dat de grand jury is eigenlijk een orgaan is. Het is ook, ook, ook net als de gewone jury die wij kennen, is het een orgaan van van gewone mensen. Maar die bepalen eigenlijk of de zaak verder moet. Die, die krijgen het bewijs voorgeschoteld door de officier van justitie. En die moeten dan bepalen of er reden is om een officiële aanklacht in te dienen. Want die, die, die, die keuren zij dan als het ware goed. Um, en als dat gebeurt, en ik denk eigenlijk uh, dat de voortekenen toch wel zodanig zijn dat dat uh, wel zal gebeuren. Uh, dan, uh, ja, dan, dan is de, op dat moment de procedure formeel geopend. En... Dan, uh, uh, ja, dan zullen er allerlei oorzittingen zijn. Dan zullen uh, alle getuigen zullen naar voren moeten komen. Er wordt gesuggereerd, en dat is wel heel interessant... hier als verdedigingsstrategie, als je goed luistert... naar wat de advocaat van Straats-Kaan zei uh, tijdens de voorgeleiding gisteren... dan wordt de suggestie gewekt dat uh, de verdediging wel eens zou kunnen zijn... dat het hier ging om een consensuele relatie. Want er wordt niet ontkend, uh, lijkt op dit moment te zijn... dat er iets van contact is geweest, maar wel dat er misschien wel consent zou zijn dat het dus Z zijn toch zijn woord tegen haar ja, woord. Ja, ja en wat betekent dat in dit soort zaken op basis van uw ervaring ja dat betekent dat het uh, uiteindelijk toch voor een jury allemaal moet worden uitge uitgeprocedeerd dat uh, uh, kijk als, als er wel iets gebeurd is als er wel iets van seksueel contact is geweest dan wordt het uh, haar woord tegen zijn woord hoe dat nou tot, precies tot stand gekomen is en dan weet ik om eerlijk te zijn in het Amerikaanse systeem niet precies of hij uh, uh, wel het voordeel van de twijfel zal krijgen. We gaan zien de komende maanden. Stapert, advocaat, hartelijk dank. U mag terug naar uw kind. Ja, graag gedaan. Dank u wel. Het NOS Radio N-journaal Mediaoverzicht. Nou, bijna etenstijd. NRC Handelsblad heeft het op de voorpagina onder meer... over de geldproblemen van Griekenland. De Europese ministers zijn het eens over een noodlening van 8 miljard. Maar verder zijn ze verdeeld. Sommige ministers prezen de bezuinigingen van de Griekse regering. Maar onze eigen minister, de jager, sprak ferme taal. Als de Grieken niet privatiseren, zoals ze hebben beloofd... dan moeten wij dat maar doen. Pijnlijk voor de Griekse regering? Nou, we hebben ook een publieke opinie voor wie dit pijnlijk is. Al dus, de jager. Wellicht hoorde u het al vandaag. FC Twente-speler Theo Jansen wordt misschien overgenomen door Ajax. De club die ervoor zorgde dat Twente geen landskampioen werd zondag. Voor het parool komt het niet als een verrassing. De afgelopen dagen liet Jansen al herhaaldelijk merken... dat hij bij Twente weg wilde. Afgelopen weekend werd Janssen nog samen met de andere Twente-spelers uitgezwaard op de A1, toen ze naar de Amsterdam Arena vertrokken. Als Janssen de overstap maakt naar Ajax, wordt hij opnieuw uitgezwaard door Twente-fans, schrijft iemand op internet. De tegels liggen al klaar bij de viaducten, Doe maar. De melman meldt inderdaad even later dat hij heus niets naar beneden zal gooien. Bijna elke Duitse nieuwsrubriek heeft het over de 40ste verjaardag van Prinses Maxima. De Zuid-Duitse Zeitung heeft zelfs 19 foto's op de site gezet... en onder al die foto's staat ook een uitgebreid verhaal. Onder een van de afbeeldingen gaat het over het imagoprobleem... dat Willem-Alexander had. Zo, schree, zo heette de bierliefhebber in zijn studietijd Prins Piltje. Meldt de krant. Maxima is het beste wat hem is overkomen, weet de verslaggever. Zijn karakter is veranderd en daardoor zijn imago. De BBC besteedt natuurlijk veel aandacht aan de Britse koningin Elizabeth die op bezoek is in Ierland. Het is een beladen bezoek. De politie was dan ook niet verbaasd dat er een bom werd gevonden. Een deskundige zei op de BBC dat die bom eigenlijk helemaal niet bedoeld was voor de koningin. This wasn't a real attempt to attack the Queen, it's nowhere near where the Queen is going to be today. This was a, an attempt for, by them maybe to win the propaganda war, and maybe to get people like you and me talking about them this morning rather than the Queen. De bom komt dus zeer waarschijnlijk van Noord-Ierse militanten... die de aandacht wilden afleiden van de koningin. Omdat ze aandacht willen voor hun eigen zaak. Groot nieuws vandaag voor het eindexamenjournaal van de NOS op 3 fm. Op dag 2 van de examens is op zeven middelbare scholen een vak ongeldig verklaard. Het eindexamenjournaal. Goedemiddag. Op het Dendron College in Horst is het VWO-examen TH-Tex... vanochtend ongeldig verklaard kandidaten kregen de verkeerde bijlagen, zegt de rector. Het was een HAVO-bijlage en uh, na een drie kwartier, een uur... was duidelijk dat de leerlingen weer konden vertrekken. Nou, ook op zes andere scholen is de verkeerde bijlage meegeleverd met het examen. Het opmerkelijkste nieuws komt van Omroep Vlevoland. Om Op een vakantiepark in Band is een gaap geboren. Gaap. Het zeer zeldzame dier heeft een schaap als moeder en een geit als vader... De gaap is zowel een mannetje als een vrouwtje. Het dier is dan ook onvruchtbaar. Het ziet er best gek uit, zeggen ze bij het dierenpark. Dit beestje heeft echt lange haren. lijkt op een geit, maar het is wel een vettige vacht. En dat is weer van de schaap. Dus dat is een combinatie van. Het beestje heeft de Dat zien we vaak bij geiten terug. En de staart is eigenlijk van een schapenlam. Ja, een heel grappig beestje. Een gaap. Geen grap, weten we dat heel zeker? We gaan het checken. Maar ik ben ja, we over, weten het heel zeker. Ik ga, ik ga zeker, nu op zoek naar foto's. Ja, klopt. Klopt, we weten het zeker. Goed, tot zover het mediaoverzicht. Na zessen zijn we terug met dit uh, Radio 1 journaal. Dan reageert de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties... opnieuw dat nieuws dat een belangrijk medicijn... voor de behandeling van acute leukemie opdreigt te raken. Tot zometeen.